Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden steeds meer treinen op het spoor rond Amsterdam. Gisteren viel bij de verkeersleiding de schermen uit, waardoor de treinen niet meer in de gaten konden worden gehouden. ProRail hunt nu de boel vanaf een andere plek. Niet voor iedereen kwam die oplossing op tijd. Deze studenten miste hun trein naar Londen en besloten maar ander vervoer te fixen. We zijn even aan het regelen hoe we dat gaan doen. Ofwel met uh, een bus. ...van het OV, ofwel met de gehuurde bus. Uh, maar we zijn ermee bezig. En voor nu zit tijd en uh, haal nog een bakje koffie. En we kunnen even een spelletje doen straks. Ja. En uh, ik heb er in ieder geval nog steeds heel veel zin in. Het kan wel nog even duren voordat alle treinen op de rails zijn. Het leger van Rusland zegt dat ze in het oosten van Oekraïne... ...een grote Oekraïnse aanval hebben afgeslagen. Daarbij zouden meer dan 250 militairen zijn gedood... ...en veel voertuigen vernietigd. Of dat klopt is moeilijk te checken. Oekraïne heeft er nog niets over gezegd. Wel lijkt het erop dat er flink wordt gevochten, zegt deze oud-legercommandant. Wat we wel zien langs de hele frontlijn is veel meer activiteiten op en bij het front zelf. Hè. Dus dat zijn wel indicaties dat er meer aan de hand is dan zomaar wat incidentele gevechten. We zitten denk ik echt aan de eerste fase van het offensief. Al een tijdje zegt Oekraïne dat ze met een grote tegenaanval tegen de Russen komen. Justitieminister Jessil Gus wil dat er Europese maatregelen komen om drugsmokkel in de havens tegen te gaan. De minister gaat naar de Antwerpse haven om te overleggen met Europese collega's over het probleem. Veel drugs worden via containerschepen Europa binnengesmokkeld. En PSV heeft een nieuwe coach in zicht, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant is Peter Bos dicht bij het tekenen van een contract. Hij wordt als topkandidaat gezien om de opgestapte Ruud van Nistelrooy op te volgen. En het weer nog. Op de meeste plaatsen een zonnig dagje. Lekker warm ook, 20 tot 25 graden. Aan de kust zijn er af en toe wat wolken. Daar is het dan ook een paar graden koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat Nofide voor de aansluiting met de A10. 4 kilometer, de vertraging is zo'n 10 minuten. A9, ook maar richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Beverwijk. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. En op de A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Haarlem en knalpunt Koenplein 4 kilometer verder, Met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon zee. Zandvoort. Zomerheets. zomerhit. Is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. Dag en nacht. ZFM Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. De muziek is weer uitgezocht door Cor. En vandaar dat we beginnen met Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort heeft het. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan eens met Karim El-Kabali praten, want die vond dat hij niet zo vaak op de radio was. Dus daar willen we wat, uh, wat over horen. En hij heeft natuurlijk uh, voor ons een beetje gekeken wat de afgelopen periode in de raadzaal allemaal gebeurt. Daarna praten we met Willem van der Sloot en de wolvenfluisteraar Marcel Bresser. Komen ze naar de duin of komen ze niet? Er is een uh, wedstrijd uitgeschreven uh, voor duidelijke taal voor ambtenaren, burgers. En dat gaat de 27e plaatsvinden in Haarlem. En Martine Botman die gaat daar waarschijnlijk heen. Sander Otten die gaat een nieuwe sportschool in Bentveld openen. We zijn benieuwd. In de tweede uur komt Anne-Marie Osters vertellen over haar tijd in Zandvoort. Uh, vanaf de radio tot een uh, boek. Wat de mantel heet. Uh, is zij bezig geweest. Daarna komt uh, Marian, Mirjam van Wijk met Lenne van der Haak. Want er is volgende week uh, blitz. Pitchen en speeddating voor de business ladies in Zandvoort. En dat is bij Rabbel. We gaan praten met Heli Jansen over de oude expositie van de beroemde Zandvoorters die om ons heen hangen. En de nieuwe expositie die over halve liters auto's gaat. Half liter heroes. Uh, mocht je zin hebben om te komen kijken, kom gezellig naar het museum. Koffie staat klaar. Uh, Corderaar heeft de muziek gedaan. Hans Botman deed de redactie. En mijn naam is Ben Zonneveld. Karim, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe kwam dat zo bij je op dat ik in niet geweest was? Nou, ik zat zo te denken van wanneer ben ik nou voor het laatst geweest. En uh, toen uh, kwam ik erachter dat het wel weer een tijdje geleden was voor mij rond de afgelopen verkiezingen. Dus ik denk het is wel weer een keer leuk om uh, hier ook langs te komen. En zeker op deze mooie locatie. Nou ja, wij uh, uh, hebben natuurlijk uh, de diverse politici alweer gehad. Uh, de... de, de, de, de. De vergaderingen zijn natuurlijk alweer ruim begonnen en we zien hier en daar wat, wat dingetjes verschuiven. Daar kom ik zo nog wel op. Um, als je nu kijkt, hè, wat zijn nu de politieke highlights? Als ik nu kijk naar nou ja, dat AZC, daar hebben we het afgelopen vergaderingen over gehad uh, en in de toekomst, deze periode dan niet, maar in de vergaderingen van jullie, de laatste cyclus, zal dat nog wel een keertje langs gaan ja. komen. Die, toevallig uh, zat ik daarna te luisteren naar die AZC en daar ging uh, uh, Mirko nogal uh, tekeer. Ja. Wat was daar de oorzaak van? Ik het, denk ging, het... het ging over participatie en, ja. uh, en de, de raadsleden hadden moeten, moeten, moeten weten dat. Ja. Wat ja. was de commotie? Ja, ik heb het idee dat daar vooral de commotie erin zat... dat hij vond dat de manier waarop die participatiebijeenkomst is geweest... met uh, de bewoners in Zuid, dat dat niet helemaal de manier waarop was. Als ik hem goed begreep, uh, wilde hij graag hebben dat eerst werd besproken met in dit geval uh, de raad welke locatiekeuzes er waren in de openbaarheid. Dat wij dan een keuze hadden gemaakt als raad en dat daarna pas naar de bewoners was gegaan... om met de bewoners te praten over uh, dit zijn de implicaties voor u waar u, waar u woont. Uh, dit gaat er gebeuren. Uh, dit kan u verwachten. zij vonden vond volgens mij de volgorde die er was bedacht niet de juiste volgorde. Um, aan de andere kant kun je ook weer stellen... kreeg we kregen wel het commentaar op. Ja, ja maar omdat... Um, je ja, aan de andere kant ook kan stellen dat de partij ZLC graag wil dat er participatie plaatsvindt. En je ook zou kunnen zeggen van nou, het college heeft vroegtijdig al de participatie uh, gebruikt en is al meteen met de bewoners gaan praten voordat ze dat met de elkaar deden. Dus ik denk dat daar dat je. De beslissing om een AZC ergens neer te zetten, is aan de raad. Klopt. Dus dan zou het toch logisch zijn dat je de raad eerst informeert. Dat is zeker zo. Uh, wij waren natuurlijk ook niet de partij die uh, de fel kritiek op, op hebben geleverd uh, op wat uh, de heer Gerrits deed. Het gaat natuurlijk over de procedure. Uh, ja, dat is het vooral. Het gaat om de procedure en daarom vonden wij het ook zo goed. En, uh, wij wilden het eigenlijk ook vragen van wat, wat is nou de procedure die de wethouder gaat bewandelen mm -hmm. nu uh, er blijkt dat hij nog meerdere locaties gaat onderzoeken is dat dan een procedure waar wij uh, als raad een raadstok krijgen... waar we gewoon eigenlijk per uh, plek krijgen van nou, dit willen we hier doen. Dit is hier mogelijk, dit is hier niet mogelijk. En dat wij daarin gewoon een keuze maken. Gaat de wethouder nu eerst naar jullie toe? Als ik hem goed begreep gaat hij als er een nieuwe locatie is... volgens mij eerst weer naar de bewoners toe. Dan gaat hij weer niet de procedure volgen? Gaat hij weer, nou, hij heeft deze procedure dus nu geschetst dat hij, hoe hij dat gaat doen. Oké. Okay. Want voor mij... En, niet helemaal de letterlijke worden van uh, wethouder Hendricks, maar volgens mij is het idee dat hij daar maar eerst draagvlak creëert in de buurt en dan richting uh, de raad gaat. We zijn benieuwd. En ik hoop dan wel met de goede maar de spreidingswet is erdoor, hè? Ja, klopt. Dus uh, uh, wethouder Hendricks heeft geroepen, als de spreidingswet er niet doorkomt, gaat het plan van tafel op. Klopt. Dus hij moet, is nu aan zet. Nou ja, en dat betekent ook, want er waren wel een aantal raadsleden die zeiden van... nou, laten we dat maar gewoon lekker voor ons uitschuiven uh, totdat het echt moet. Uh, dat we nu wel eigenlijk weten dat het er echt aan zit te komen, dus dat we echt moeten. Uh, en dat betekent dat ja, sommige partijen ook al politieke wil moeten tonen... om niet bij de volgende vergadering jullie nog steeds te zeggen, we gaan het doorschuiven. Ja, het is niet meer door te schrijven. Dat kan dus niet meer. Nee, nee. precies. Dat, nog... dat was ook de insteek van, uh, van het college. Ja. Uh, we gaan vast kijken als. Ja. Dus op zich is dat natuurlijk niet, uh, niet stom. Nee, ik vind dat juist een hele goede stap van het college. Want het regeren is voor uitzien, hebben wij ook al gezegd. Ja. Want je wil juist zorgen dat je al een plan hebt klaar liggen... voordat het COBA hier komt in zand en een locatie aanwijzen waar wij graag op willen bouwen voor onze eigen... Zand. Ja, voor jaren. Uh, uh, um... In diezelfde vergadering hebben we zeven moties van zee gezien. Waarvan jij er vier steunt. Is dat niet, uh, niet een hele regen van moties? Nou ja, het waren ook een aantal moties. Sowieso, het is een regen van moties. Over een hondje van 10 kilo bijvoorbeeld. Ja. Ja, in het breedte gezien waren het echt heel veel moties. Het was bijna wel de laatste vergadering. Bij de laatste vergadering van het politieke jaar heb je ook altijd een waslijst aan moties. Uh, maar deze vergadering waren het wel echt heel veel moties. En we hebben er inderdaad vier gesteund. Maar als je kijkt naar de moties die we hebben gesteund. Zijn dat vooral ook de moties waarvan wij in de vorige periode al wel iets hebben ingediend. Bijvoorbeeld over de ledverlichting. Ja. We hebben best wel wat stampij gemaakt de vorige keer. We er bijna uitgelachen in de raad. Dat we kwamen met nou let wel op de kleur van de let led. Let op de led. En, uh, ja, let op de led. Uh, en en zorg dat het misschien wat dimmer is, want het kan nog wel eens een keertje heel erg uh, fel eruit komen te zien. Dus dat is, dat is al een voorbeeld waarvan mm -hmm. wij hebben gezegd van nou, daar gaan we mee. schoolsem was ook zo'n motie, d 60 heeft het in de vorige periode uh, opgepakt. Wij hebben er een paar vragen over gesteld. Dus dan vinden wij van ja, als het nu opeens een meerderheid voor is, ja, dan gaan we met die moties mee. En dan vind ik het ook wel mooi dat wij dan, dat niet hoeven in te dienen, maar dat onze collega-raadsleden tot het inzicht komen en dan zelf het gaan indienen. Uh, want wat mij betreft gaat het niet om wie het doet of hoe je het doet als het, doet. als het maar gebeurt. In het plan van het dorp. Ja, Als je bijvoorbeeld hierachter kijkt in, in de Noordbuurt. Dan zijn er drie verschillende soorten lantarenpalen. Dat is ook wel verbazend. Want ja. op een gegeven moment ligt dat project stil. Dus Ik, ik neem aan dat dat dan ook meegenomen gaat worden. Maar... Ik hoop het. Want uh, ook de verschillende soorten kleuren. Als ik uh, ja. met een uh, drone bovenstand vlieger zie je overal verschillende soorten kleuren. In. Ja, als je gewoon door het centrum loopt, zie je het ook wel. Ja. Dus uh, de, de oude wat gedimdere lantaarns die hangen hier en daar nog. Toen kwamen hele felle verlichtingen, en die staan ja. er ook nog. En toen kwamen er andere doorzichtige, ook ja. wel een beetje fel, en die staan er ook. Dus ja. het is een beetje een ben. Het is een toeristisch dorp, dus je wil juist een soort van sfeervol centrum creëren. Ja. Of je dat nou doet met de verlichting die we nu hebben opgehangen, dat is dan een... Goeie vraag. Nou, over Sfeervol Centrum kunnen we al even een minuutje praten. Want, zeker, ja. uh, wat Geen vind uit. je van de afsluiting van de Haltestraat dan? Uh, ik denk dat het een goed, goed iets is. De afsluiting van de Straat. Uh, alleen vind ik het daar wel dubieus in. Dat zover ik weet de regels hiervoor waren. Dat de ondernemers dan niet de parkeervakken mogen gebruiken als terras. Maar de stoep. Uh, terwijl ik dan denk van, ja, je zou juist denken van... je wil zo groot mogelijk terras. want je, je wil sfeer creëren. Dus zorg ervoor dat die dan uh, ook de parkeerplaats mag bezetten. Want het gaat er volgens mij regeltechnisch over... dat de brandweer nog door de straat moet kunnen rijden. Nou, dat die kan. rijdt nu ook niet over parkeervakken <laughs> en over de stoep. Nee, er zijn auto's. Dus ik denk dat dat wel iets is. En um, ik denk ook wel dat het goed is dat we nu de tijd wat meer naar achter hebben geschoven... dan in de eerste pilot. Want dat betekent dat de, zeg maar, de retailers in principe ook nog de mogelijkheid hebben... om wel bereikbaar te zijn. Uh, als, ik, als ik je nou vertel... Dat ik in Bergen, Noordwijk, Katwijk eh, noem maar een paar, eh, zelfs MLO, de winkels truiten, <coughs> Tot 11 uur open zijn voor leveringen en gesloten zijn. Ja. Waarom is dat in Zandvoort dan nog niet zo? Denk de raad daar niet eens een keer over. Wij zijn Zandvoort. Het Gallische dorpje aan de Noordzeekust. Het Gallische dorpje. De Republiek, zei de vorige beurtje geweest. Ik denk dat het typische Zandvoortse, een beetje het poldermodel in Zandvoort is. We vergaderen nogal veel over bepaalde situaties. En dan is de uitkomst eigenlijk iets wat iedereen niet heel erg fijn vindt, maar toch iedereen wel slikt. Dus ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Um, ja qua, qua <coughs> toe voor, voor, voor mensen die bevoorrading leveren vind ik het dan lastig. Ja, een lastige Dat is een beetje altijd de afweging je. je moet ook natuurlijk die toeristische als, jij, als ik op het terrasje zit en er komt een vrachtwagen langs me en gaat daar laden en lossen kijk hier achter is het uh, de de kerk staat werkt perfect elf uur uh, gaat het paaltje omhoog en de levering is geweest dan heb je verkeerd begrepen. Ik verkeerd elf uur zaggels niet... nee nee nee nee ah, nee nee ja, lekker, nee nee euh, nee nee nee nee en, uh... <laughs> nee hier, nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee van de week kwam uh, het nieuwe ontwerp van uh, Gebouwde De Krocht. Ja. Het blijft nog steeds een betonnen doos, links. Ja. Met een paar uh, lichtpalen erop. Vier melk op. En uh, ik vraag me af, waarom zegt de raad nou niet gewoon, wij hebben dit besloten, ga dat uitvoeren. Voer het uit. Ja. Ja, nou ik, ik zat me dat ook te bedenken. Ik heb het zelf nog uh, achter de schermen ook tegen Wethouder Bluijs gezegd van, wat is nou het probleem? Maak het enige gebouw wat mooier en je, het plan wat wij hebben goedgekeurd kun je uitvoeren. Zo simpel is het eigenlijk, want het gaat om dat het, uh, het huidige zaalgebouw dan zou wegvallen tegen het mooie nieuwe entreegebouw, dat was voor mij de, de eerste kritiek. Maar dan moet je dus het zaalgebouw aan de buitenkant vervraaien en als je er nu langs loopt, zie je nog precies waar de oude ornamenten hebben gezeten. Dus zorg ervoor dat die oude ornamenten in een vorm terugkomen, zodat het gebouw wat meer de uitstraling heeft. En je kan het plan zo doen zoals je wil en we zijn er nu alweer. Vijf, zes jaar over aan het praten sinds dat we met elkaar hebben besloten unaniem dat we het willen? Ik, heb, uh, uh, ik was aan het opruimen en toen kwam ik een, een folder tegen van het CDA uit 2006. En daar staat het al in. <laughs> maar goed, dat is uh, een ander ja, ding. Betekent... Maar zo lang zijn we ja. er al mee bezig. Het lijkt wel een soort watertoren. Um, nou, ik heb al gepraat met je over waarom ga je niet naar het vorige besluit. Uh, dit, dit plan komt ook weer in de raad. Ja. Dan hoop ik dat misschien iemand zegt van joh. Hey? We en hebben een plan. Dat is, dat is ook wel de, de, de lijn die wij weer graag willen houden. Ja. Hey, um, de politieke situatie op het ogenblik. Hè? Uh, iedereen roept, roept wel wat. Ja. Uh, we hebben een vergadering gezien, een commissievergadering, waar twee partijen zeiden we doen het zo. En vier dagen later ze, doen we het zo. Ja. Uh, is het een wankele positie? Het is, een, het is af en toe een beetje raar hoe het gaat in deze raad. Je zag in het begin dat er vooral coalitie-oppositie was. Je ziet dat het nu een beetje over lijnen heen gaat. Ik bedoel, het CDA en het VVD hebben toch wel een aantal keer... ook met de oppositie meegestemd. Waarbij Jong en Oud Zandvoort uh, zeggen, elkaar nog echt wel vasthouden. En ook vaak met de PVV ook nog wel mm -hmm. meerderheid kunnen, kunnen krijgen. En met C. Uh, dus je ziet dat het wat meer fluide is geworden. Oftewel dat het wat meer over de, over de grenzen van de coalitie en oppositie mm -hmm. heen gaat. Wat in principe fijn is. Want ik herinner mij ook nog wel dat ik heb gezegd van... Uh, ik heb jou nog horen zeggen van ik weet niet wat ik hier doe, want die besluiten zijn al genomen. Dat, dat bedoel ik. Dat, dat, zeg maar. En dat vind ik ook een beetje jammer aan, aan de huidige politieke situatie. Al waar het nu wel wat beter gaat, maar het is vaak de meerderheid is de helft plus één. Maar voor mij is het idee van onze democratie dat het niet de helft plus één is, maar dat je met elkaar tot gedegen besluitvorming ja. komt. En dat is iets dus heel anders dan de helft plus één. Want dan kun je alles in een kamertje achter ja. in het raadhuis ja. beslissen. Maar wat zitten we dan nog te doen in de raadzaal? Nou, we gaan het zien. Uh, zeker met zo'n heikel punt als uh, uh, gebouwde krocht. Ja. En, uh, en vergeet ook niet de tennishal, want die moet nu wel echt een keer gaan komen. Het duurt mij ook veel te lang, als we als, uh, als ik jou vertel dat uh, in 2002 er een plan is geweest door een zandwoords ondernemer en die wilde het eerste hockeyveld gebruiken, maar ja. dat werd afgekeurd omdat het rubber ingestrooide veld nog niet afgeschreven was. Dan zijn we er ook al een tijdje mee bezig. Ja, zonde. Maar hij komt er. Ik hoop het. Uh, ik weet dat het moeilijk is, omdat... Uh... Ja, het is niet helemaal rond te krijgen volgens mij, maar het duurt nu toch wel heel erg lang. En ik zag vandaag of gisteren weer een berichtje over dat de, de Eredivisie Tennis wellicht als de finale van de playoffs wordt gewoon in de wordt georganiseerd. Nou, dat moet er toch gewoon een keertje wat echt draagvlak komen om, om die tennis al te realiseren. Ook daarvoor zijn alle mogelijkheden al vanuit de raad gegeven. In, uh, en dan sluiten we het ook af. Uh, in de eerste corona jaar. Uh, zijn er interviews gemaakt met burgemeester wethouders en noem maar op toen stond wethouder van boven op de bult bij Tungel Oost zal ik maar zeggen, ja. en hij zegt kijk daar gaat van dit jaar het schep in de grond voor de tennishal, niet dus het schep is uh, zoek geraakt <laughs> Ja. Karim, dank voor uh, dat je weer even langskwam uh, mochten er weer heikele punten zijn in het Zandvoortse dan uh, kon je gewoon weer langs uh, ik zou zeggen let op de krocht Ga ik doen. en, en jullie bedankt voor de uitnodiging, en dankjewel wat de best kus nodig heeft, ja, de is dit goedemorgens antwoord. Prachtig muziekje door uh, Cor Uitgezocht. Uh, Boulou Balo van Tjoe Train. Ik <laughs> moet even goed kijken wat ik ga zeggen, want al doe ik het weer verkeerd. Tegenover mij Willem van der Sloot en uh, Marcel Bressers. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Willem kennen we uh, van de Hette. Marcel die gaat ons wat vertellen over wolven. Uh, ja. uh, wolvenfluisteraar. Wat is een wolvenfluisteraar? Ga een beetje dichter bij de uh, microfoon heerde. Een wolvenfluisteraar. Ik... Sluit ik weet niet of ik een wolvenluisteraar ben. Zo ben ik genoemd door degene die het artikel heeft geschreven oh, jaren terug. Oh, oh, oh. Um, ja, dat komt eigenlijk omdat ik drie jaar lang uh, in een wildpark in Duitsland... bij mij net over de grens, uh, met en tussen de wolven gezeten heb. Uh, letterlijk. Mm -hmm. Dus ook in het verblijf. En ik heb alles wat ze daar hadden, heb ik daar meegemaakt. Paring, uh, jongen krijgen in het hol hangen, foto's maken daarvan. Uh, opzien groeien. Ja, noem je... het maar op. alles wat wolven in hun leven meemaken, heb ik daar gezien. Als je daarin zit, word je dan ook geaccepteerd door de, de roedel? Ja, in die zin, ik ben geen onderdeel van de roedel. Dat kan niet, want ik ben een mens. En een mens kan nooit een onderdeel zijn van een roedel of een wolven. Maar ik word wel geaccepteerd in wat je noemt hun sociale kringen. En dat betekent dat ze mij als een, niet meer als een dreiging zien, maar als iets wat erbij hoort en waar ze geen gevaar van duchten. Hoe was dat? Nou, dat was heel mooi. Want uh, als fotograaf was dat voor mij natuurlijk een ideale gelegenheid om alle foto's te maken die ik wilde maken. En ik kon, kon ook van heel dichtbij, kon ik ze benaderen. Dus eigenlijk ging je daar als fotograaf in? Ja, in principe wel. Ja, ja. Oké. Okay. Um, Willem doet veel uh, aan de herten en bekijkt herten en... Uh, Waar we natuurlijk de combinatie gaan leggen van uh, de wolfpopulatie breidt zich uit in Zandvoort. Of tenminste in Nederland. Is de verwachting dat wij rond de duinen ook uh, wolven gaan krijgen? Nou, ik zeg al, uh, ik heb al eerder gezegd, uh, ze zijn welkom. De natuur moet je ze gang laten gaan. Ja, ja. Maar of de wolf hier komt, het is nog maar de vraag. Want is... het werd mij gezegd, ze zijn op een, de wolf is op een uur genaderd van Zandvoort. <laughs> nou. Uh, een wolf loopt 100 kilometer per dag, zeg maar. Okay, dat kan Marcel wel een antwoord geven. Dan had hij er al lang moeten zijn. En hij is nog niet gezien, dus ik geloof er niet zo 1, twee, drie in. Nou ja, wat je ziet, dat de wolf natuurlijk in het randgebied... bij de grens Duitsland komt. ze in, daar heb je heel veel bossen en duinen. Geen duinen. De vraag is dan, is de wolf een duindier... Uh, niet specifiek, nee. De wolf is niet echt een duindier. Je ziet dat hier wel met vosjes die zich in de duinen goed kunnen handhaven. Maar voor wolven is het toch een iets ander territorium vereist. Uh, ze hebben het liefst toch wat meer bos en wat meer groen waar ze zich in kunnen verstoppen mm -hmm. overdag. En een wolf heeft natuurlijk een enorm groot territorium. Je praat over tussen de 100 en 200 vierkante kilometer. En dat is een behoorlijk stuk. Als je dat zou uitmeten in het duingebied... en je zegt, oké, okay, het duinstrook is pak een beetje 4 kilometer diep... He, vanaf de zee, dus waar het water stopt en land inwaarts... dan heb je 25 tot 50 kilometer lengte nodig om aan zo'n territorium te komen. Ja, daar zit je al, uh, al heel, heel, uh, heel ruim. Um, je ziet het uitbreiden. En dan kom je toch in de Randstad terecht... Zou dat een halt zijn of zou die denken van nou, ik loop er een beetje omheen, want ik heb hier nog wat duin, ik heb hier nog een bos? Nou, het, het Groene Hart eigenlijk, de Randstad, ja? dat, is, dat is een omgeving die voor Wolven minder geschikt is. Er wonen heel veel mensen ten eerste. Er is een hele uitgebreide infrastructuur, veel wegen, veel waterwegen. En er is weinig dekking. Er is weinig bos. Dus ze zullen daar omheen gaan. En ja, dan komen ze aan de noordkant bij Amsterdam uit. En aan de onderkant komen ze naar Rotterdam, Den Haag. Dus het is mogelijk dat een wolf deze kant opkomt. Mm -hmm. Maar dan praat je echt over wat ik dan noem een wanderwolf. Zoals Duitsers dat zeggen. Dat zijn zwerfwolven, de jonge dieren. Die op zoek zijn naar een territorium. En denken dan misschien toch deze kant op te moeten. Maar of ze, of ze zich dan hier zullen vestigen... Ik denk niet dat die kans heel erg groot is. Oké, okay. gaan we terug naar Willem. Uh, is een, een hert een prooi voor een wolf? Ja. Zeker? Ja, ja. ja zeker. Dus uh, er is eten genoeg voor, voor een wolf. <laughs> er is eten genoeg, voor. is gewoon hij. waar. Nee, dat is maar, ook zo. Het jou. is gewoon de natuur en dat vind ik goed. En, uh, maar het is voor mij, ja, ik, ik denk niet dat die komt... Maar zeg maar, er zijn er te er veel, er veel er mensen, er zijn marzelol, maar ook in de duinen zijn veel te veel mensen. Want 1 miljoen toeschouwers of wandelaars in een jaar in AWD-duinen is heel veel. En ja. dat wordt alleen maar meer en meer. Dat houdt natuurlijk de, de, de wolf wel een beetje weg. Nou ja, en dan is de vraag, is de wolf gevaarlijk? Ja, als mensen er naartoe lopen met de camera en ze gaan er bovenop zitten, ja, dan is hij gevaarlijk. Ja, maar... uh, hou afstand van een dier. Als je dat zo zegt, dan denk ik terug naar de herten. Ja. Die staan tegenwoordig langs het fietspad om, uh, om, om een, een hand met brood te ontvangen. Ja, dat is fout. Helemaal fout. Dan ga je misschien met die wolf ook wel krijgen. Nou, dat, Marcel. Hebben, dat hebben we gezien in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Waar een aantal jonge wolven zijn geboren. En waar, ik noem het dan maar, natuurfotografen tussen haakjes. Uh, die wilden daar graag plaatjes van. En die mensen hebben daar gewoon alles aan gedaan om die wolf, toen die voorbij kwam, ook te blijven lokken. Dus om die plaats te houden... dan leg je daar iets te eten weg. En dat werkt, want zo'n wolf denkt... hé, hey, dat is mijn eten. eten. Ik hoef niet veel voor te doen. Dus die komt wel. Maar je hebt ook kunnen zien, ik heb die beelden wel gezien, die zijn best storend. Dat er mensen op een gegeven moment met pak een beetje even acht, tegelijk met een camera op een wolf zitten... Uh, om, om, te, om te fotograferen. Mm -hmm. En die wolf komt naar voren en die maakt een onverwachte beweging. En dan die mensen gaan dan in één keer achteruit. Ja, het, is natuurlijk, het blijft gevaarlijk. Het is een wild dier. En hij heeft hele scherpe tanden. En als zo'n jonge wolf in paniek raakt, omdat hij geen ervaring heeft, ja, dan zou het kunnen zijn dat hij een keer toehapt. En dan zijn de rapen gaar. Want dan kun je zeggen, dit is een probleemwolf. En dan mag die volgens Europese richtlijnen mag die geschoten worden. Dus ja, Terwijl het eigenlijk aan, aan, aan de mens ligt dat, dat hij dat doet. Ja, ja, maar dat hebben we hier in de Amsterdamse Waterlijn ook gezien met de vossen. Uh, jarenlang heeft een hele groep vossen gezeten op de Duizend Meterweg. Die waren ongelooflijk makkelijk benaderbaar. En dat kwam omdat de mensen allemaal met voer daar naartoe gingen en zeiden van. Kom maar, kom maar hier, kom maar. Je, zo. Tot de ja, ik hem misgaat. Ja, in het begin ben ik daar uh, een paar keer naartoe geweest, uh, heb ik dat allemaal gezien. Ik heb ook wel foto's gemaakt, maar na een jaar of twee had ik het wel gezien. Ik denk, dit moet niet meer doen. Nee. Want dat kan niet. Het is tegen natuurlijk. Nou ja, je zag het, uh, en dat hebben Willem waarschijnlijk ook genoeg gezien, dat je hier in het dorp uh, de vossen en de herten... Voeren. Die, die liggen gewoon in, in, uh, in een parkje, uh, noem maar Noord, Van uh, de Tolweg, in de tuin. En dan zijn er mensen die dat toch moeten gaan voeren. Ja. En daar word ik boos over. Ja. ja. En ik, dat mag niet. Dat, dat moet je niet doen. We gaan nou eens in het dorp lopen, hier uh, de, uh, de busweg en uh, de hele busweg af. Hmm? Hoeveel meeuwen stronten ligt. Nou, kijk maar wat hier achter ligt. Nou, ze worden gevoerd door mensen. Het wordt uit hun ramen gegooid. En, en Terwijl er toch een is verbod. Overal, er is een verbod van voeren van juist, dieren in zand. Ja, Maar toch uh, mensen luisteren daar niet naar. Nee. Het ligt vol met meeuwost rond. Overal. En, ja, ja. en daarbij. Het is ook nog zo. Als mensen uh, de herten voeren. Vaak is dat brood. Dat is uitermate slecht voor herten. In hetzelfde wildpark in Duitsland waren rendieren. En er zijn er zeker twee of drie dood gegaan in de loop van een paar jaar. Door brood. Omdat mensen maar elke keer opnieuw dat brood bleven geven. Terwijl die beesten een, een dieet hebben wat, wat bestaat uit mossen. Een heel speciaal dieet. Mm -hmm. En dan gaan ze dus gewoon dood. Ja, die uh, doorsnee toerist. De wandelaar in de Duin, die weet het natuurlijk niet beter. Nou, de toerist... Uh... Daar ben ik niet zo bang voor. Het zijn de zandvoorters zelf. Die voeren. Bijvoeren noemen ze dat. Ja. Nee, gewoon voeren. Ja. Weet je wel. Oh wat leuk. Leuk in de tuin. En ik heb, ik heb een bekende zandvoerder. Heb ik op zijn Facebook gezien. Dat hij een hert was in de tuin. En hij bijvoert het zo. Dat hij, dat hij naar binnen lokt. In zijn woonkamer. Echt bij de deur hè? En dan denk ik. Wat een afspraak ben jij zeg. Dat, dat snap je niet. He? Het is toch. Nee, maar het is wat je zegt, en dat is ook wat Marcel zegt. Het zijn wilde dieren die horen niet in, in jouw huiskamer. Nee. <coughs> en dat ze een keer een uitstapje maken naar een tuin in de tolweg. of een parkje van de Vondelaan. Ja, dat is. Hoewel het is, uh, ik weet niet of je het mee kan uh, nemen. volgens mij is het minder geworden. Het is heel minder. Er zijn er nummer drie in Zandvoort. En welgeteld Blankebeel, die al vijf jaar in het park woont. Maar nu sinds april niet meer in het park is. Maar bij mij om de, in de omgeving. Okay. En van de begraafplaats. Achter de zilvermeel heb je een hele week op het spoor gelegen. In die kou, wat zo begroeid is. Groen, groen genoeg daar ook. In die kou. En een, een rustige plaats. En nou, een uur geleden, twee, twee herten. Een, 30 meter van mijn voordeur. Dat zijn die uitzenderparks. Ja, ja. En die hebben we naar schoolplein eens... gebracht van ja. de school. En dan gingen zo het duintje weer in. En dan komen ze in de tuin van Jan Lammers terecht. Ja, Achterin, ja, ja. En daar is je ook welkom. Gras. Nou, het, het viel mij namelijk op dat als ik uh, uh, het dorp uitrede via de tolweg. dat er altijd in de tuin drie of vier herten lagen. En die zie ik ja, ook niet meer. Niet meer, omdat het hek werkt in Zalvoort Zuid. Het werkt. Ja, prima. Ik, je me, je me, hebt er je hard me, genoeg me voor uh, gebracht. bij de inspringplek. Die wordt niet meer gebruikt door de herten. Nee, nee. En leg geen keutels meer. Nee, maar dat ben ik zo met een je eens. Want ik, ik zie nog op een van de drukste dagen in Zandvoort met de sequieren... Ja. zie ik hier achter in de noordbuur zie ik twee uh, totaal in paniek geraakte herten. Dat zijn die uit Centerparks. Die ja, die, en die konden die, geen kant op. Er zijn drie herten zijn er, die daar uh, in Centerparks... en Centerparks houden zichzelf zelf ook in de gaten. Want ik heb natuurlijk contact nee. met de Groendienst en met de security. Uh, ze zijn welkom daar... Maar de mensen mogen ze niet voeren. Niet voeren. En dat doen ze ook niet, de toeristen. Mm -hmm. Maar wel zijn personeel wat er werkt. Die gaat weer een broodje geven. Die, die de boel schoonmaken. Ja. Ja, die geven, dat heb ik gezien hè. Ja, ja, ja. Marcel, wat is je volgende project? Uh, geen, ik heb geen projecten meer. Nee, als nou, je ziet van de wolf afstapt, pak je iets anders. Nee, nee, ik ben inmiddels uh, al twee jaar met pensioen en uh, daar geniet ik enorm van. Nou goed. Maar dus je blijft heb... fotograaf natuurlijk? Ik blijf fotograaf, maar ja, toch meer op een andere manier. Nu gewoon meer voor de lol. En uh, het, het moet niet. Het, het moet niet, het mag. Het mag. Ja. Heer, dan mag ik jullie danken voor uh, het gesprek? Graag het is leuk om uh, te horen hoe dat eventueel zou kunnen gaan. Ik ben uh, met jou tevreden dat je uh, ziet dat de hekken werken. En we gaan, blijven zeeweg het nog volgen, Willem. Nu de zeeweg nog. Nu de zee En niet. dat gaat ook de goede kant op. Alleen moet, je, moet blijven. je moet er blijven op zitten. Ik wil nog wel iets ja. toevoegen. Stel, stel dat de wolf zich inderdaad hier zou vestigen. Dan zou dat natuurlijk goed zijn voor de wildstand in die zin dat uh, Damhetten dan niet meer geschoten hoeven worden. Ja, dat dat gaat, zich, gaat zichzelf regelen. Dat gaat zichzelf dan regelen, ja. Okay. Maar aan de andere kant, waar je het net over had, Twee Damhetten in paniek, dat zou dus ook voor kunnen komen, als er een groot evenement is. En Twee Wolven in paniek is heel wat anders dan Zo. Twee Dambergen. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, daar sluiten we maar af. Heerlijk bedankt. Graag gedaan. boze bang? Rood kapje, ja. rood kapje, ja. rood kapje, waar ga jij heen? En kijk je goed uit, want de stad zit vol gevaren, met name hier in Zuid. Praat niet met een vreemde, let goed op je poen, geen domme dingen doen. Roodkapje, Rood Rood Rood waar ga jij heen? Krachters zijn trap niet in de honden niet spelen met de lift. In grootmoeders vet er is pas iemand, roodkapje, ja. roodkapje. Ja, we gaan weer verder uh, met ons programma met een ingelast onderdeel. Yes. Tegenover mij zit Martine, de volle nicht van Hans Botman, onze <laughs> redacteur. En uh, die kwam uh, net als ik op een publicatie van uh, de gemeente Zandvoort. En daarin stond een wedstrijd duidelijkheid. En duidelijkheid uh, in taal. Ja, klopt. Hier staat je camera als je die zoekt. <laughs> De razende reporter van NH Holland was zijn camera kwijt, maar die stond hier op tafel. Um, een publicatie over um, duidelijke taal. Ja. En dat ging over raadsleden, ging over burgers, ging over ambtenaren. Ja, klopt. Iedereen mag inschrijven Ja. en vol is vol. Dat klopt, ja. Um, jij hebt hem ook gelezen. Ik heb hem, ja, zeker. En jij zit hier heel vrolijk omdat ik denk dat jij ingeschreven hebt. Nee, ik ben mede-organisator. Oké. Okay. <laughs> ja. Nou ja, uh, uh, vertel. Het want... is goed om te vertellen: het is een initiatief vanuit uh, de Partij van Arbeid in Haarlem. Die zagen in Utrecht een uh, wedstrijd Duidelijke Taal. Um, waarin dus raadsleden, ambtenaren en inwoners tegen elkaar strijden. om zo duidelijk mogelijk te communiceren. Uh, hoe, moet ik, hoe, moet ik, hoe moet ik me dat voorstellen? Want. Uh, moet, moet ik iets gaan vertellen aan jou? Of vertel jij iets aan mij? Nee, het wordt eigenlijk een soort pubquiz. We gaan het vooral heel gezellig maken met elkaar. Uh, en in die pubquiz krijg je eerst een aantal multiple choice vragen. Waarin je, nou, waar het gaat over taal. Vervolgens gaan we wat zinnen. Die we zelf hebben gevonden binnen stukken hier in de regio. Uh, waar mensen, nou, waar je, waar je niet snel van denkt, hier gaat het over. <lacht> die mag je dan gaan herschrijven. En aan het eind krijg je met elkaar een opdracht om, uh, nou, iets wat zou kunnen gebeuren in onze regio uh, aan de inwoners te vertellen middels een brief. En die inwoners, die, uh, die doen dan eigenlijk een soort van passief mee? Nee, die doen actief mee. Alle uh, organisaties strijden tegen elkaar. Dus je hebt de raadsleden van Zandvoort, raadsleden van Haarlem. Ambtenaren zijn natuurlijk van Zandvoort en Haarlem. Burgers en van Zandvoort en Haarlem. Inwoners van Zandvoort en Haarlem. Die eigenlijk met elkaar uh, in die pubquiz zitten. Dus je strijdt tegen elkaar. En wat leuk is om te vertellen in Utrecht, waar ze dit al een aantal jaren doen. Uh, daar winnen de inwoners meestal. <lacht> Uh, als je dat zo stellig zegt, ja. dan moet je ook nagedacht hebben waarom. Nou, dat heeft ermee te maken. Maar kijk, taal is natuurlijk hartstikke belangrijk. Wil je elkaar kunnen begrijpen, heb je taal nodig. En voor inwoners, nou ja, daar is best wel wat voor georganiseerd. Hè? We hebben in onze regio twee taalhuizen. Taalhuis Eemond en taalhuis mm -hmm. Zuid-Kennemerland. Uh, en binnen die taalhuizen heb je taallessen, oefengroepjes. En kun je nou, op het gebied van taal best wel wat leren. Maar het is natuurlijk twee richting verkeerd. Het gaat niet alleen om die inwoner die zich uh, verder mm -hmm. ontwikkelt. Maar het gaat er ook om dat de gemeente duidelijk communiceert. En dat is nog best een uitdaging. Om duidelijk te communiceren. Deze opmerking wel grappig, want eigenlijk wil ik je dat gaan vragen: is, is de ambtenarij en, en, en, en de raad stukken? Ik ga niet over personen, want die lezen dat. Is die onduidelijk? Nou, wat, uh, wat, wat bekend is, van, uh, je hebt niet voor niks de uitdrukking ambtelijke taal. Er wordt best wel ingewikkeld gecommuniceerd. En dat zijn soms afkortingen of jargon wat we echt gebruiken. En soms woorden waarvan we denken, ja binnen de gemeente weet iedereen waar we het over hebben. Maar we schrijven uiteindelijk voor de inwoner. En de inwoner moet wel begrijpen wat er gezegd wordt. Die ambtelijke taal, ja. uh, is dat een soort van moeten? Want het wordt allemaal gedekt en afgedekt. Dus dit woord moet ik gebruiken omdat... Um, is er wel eens iemand die uh, naar zo'n stuk gekeken heeft... en dat herschreven heeft in, in, in uh, ja, lees, leesbare, ja. duidelijke taal? <laughs> maar ja, daar proberen <laughs> we eigenlijk middels deze wedstrijd... een beetje op een ludieke manier aandacht voor te vragen. Want dat is hard nodig. Ja, en is er wel eens iemand... Kijk, tuurlijk binnen de gemeente hebben wij communicatiemedewerkers... die echt hun best doen om zo goed mogelijk te communiceren. Uh, maar het is best wel moeilijk om eenvoudig of duidelijk te communiceren. Heb je er zelf wel last van gehad? Um, ja, als ik een stuk schrijf is het vaak heel lang, uitgebreid, wollige taalgebruik. Uh, maar je doe je, dus dat doe je zelf? Dat doe ik ook nog wel eens. Ja, en dan ben ik nog coördinator van de taalhuis in de regio. Dus het is best wel moeilijk. En uiteindelijk wil je het niet in simpele taal of eenvoudige taal. Maar je wil gewoon dat mensen begrijpen wat je bedoelt. Dus, en er uh, moet ook staan wat waar is natuurlijk. Er moet ook staan wat waar is. Nou, er was afgelopen week nog in het nieuws dat de Belastingdienst ook uh, nu in duidelijke taal gaat communiceren. En dat ze dan zeggen, ja, je krijgt geld terug. In plaats van, uh, u kunt uh, via een weg Een terugvoering nou ja, dat, op ons budget. Dat, dat, dat is duidelijk. Want ja. Als je de belastingaanslagen leest. Dan ja. zie je dus heel veel metaal. En uiteindelijk onderin staat u ontvangt. Precies, en dat is wat je dus, eigenlijk wil weten. Als de dus aanhef is, bovenaan... ik krijg geld terug. Precies, dan ben je al <laughs> klaar met de boodschap. En dat ja. is, je wil eigenlijk op een duidelijke manier een boodschap overbrengen. En binnen de gemeente hebben we daar zeker nog wat in te leren. En ik denk dat het nou, dit al aantoont, dat we binnen Zandvoort en Haarlem hier aandacht voor mm -hmm. hebben. En ook met elkaar eigenlijk op een leuke manier, spelenderwijs, uh, dit uh, willen gaan doen met elkaar. Als je dat zo zegt, hè? Ja? Um, zouden dan... Iemand een stuk moeten uh, herlezen, want ik neem aan dat de ambtenaar of de, de, de schrijver van zo'n moeilijk stuk ja. niet in één keer dit kan doen. Um, hij zal het waarschijnlijk wel uh, gaan proberen. Dat hopen we natuurlijk. Maar Kijk, hoe, met, ja. hoe ga je die kant dan op? Ja, hoe ga je, nou, dat, de, het start al met uh, het besef dat wat we schrijven met elkaar best wel ingewikkeld kan zijn allemaal. Uh, dus dat, dat proberen we met die avond een klein beetje wakker te maken. En vervolgens nou ja, kan het zijn dat je eens een cursus gaat doen om eenvoudig te communiceren. De boodschap bovenaan. Hè, wat je net zelf zegt, u krijgt geld terug, dat staat mm -hmm. bovenaan. Nou, dat zijn allemaal trainingen die ook binnen de gemeente wel, uh, wel uh, bekend zijn. Oké, okay, dus er wordt, er wordt van alles uh, gedaan. Er wordt van alles gedaan. Is de inschrijving ja? al uh, Vol? Nee, zeker niet. Dus ik roep hierbij inwoners ja. e van Zandvoort op om vooral in te schrijven. Je kan inschrijven met een team van drie tot zes mensen ongeveer. Bedenk een leuke teamnaam. Um, je kan een e-mailtje sturen naar duidelijke taal 2023. dus echt de cijfers 2023 mm -hmm. Haarlem.nl. Um, en dan, uh, dan kan je meedoen. En dan kan je het opnemen tegen die raadsleden en tegen die ambtenaren. En dan dus Zijn er al raadsleden ingeschreven? Jazeker. Ja. Ja. <lacht> Allemaal? Nee, nog niet. We weten is niet de laatste stand van zaken. Ik weet dat in Haarlem al een deel heeft ingeschreven. Hoeveel, mensen, in hoeveel mensen kunnen erin? Nou ja, we gaan het doen in de Doelenzaal in Haarlem, uh, in, in de, bij de bibliotheek. En dat is best een grote zaal, dus daar kunnen best wel heel veel mensen in. Dus het is niet zo snel dat we zeggen: dit is te veel. En uh, nou, het is vooral een avond waarin we gezellig met elkaar gaan zitten en gezellig een beetje maar echt toch. in een pubquiz dit gaan doen. Er is muziek van taal en muziek. Dat is een van onze partners mm -hmm. ook in onze regio. Die, die, die hebben allerlei taal waarin ze taal en muziek combineren met elkaar. Uh, Erik van Muiswinkel zit in de jury. De directeur van de bibliotheek Roxane van Akkers nou. zit in de jury. En het wordt gepresenteerd door Marceline Schopman. Ook bij velen nog bekend uh, van de televisie. Ja, <laughs> ja. nou is uh, dus doe mee zou ik ja, zeggen. Absoluut. Want we hebben in Zandvoort echt, allemaal een ja. grote mond. Uh, laat nou maar zien dat je het kan. Nou precies en neem het op tegen de ambtenaren en, uh, en de raadsleden. Dat is wel helemaal leuk. Ik hoop dat <lacht> we als Zandvoort. Ja. <lacht> ja. Martine, dank voor ja. het enthousiasme en voor het mooie onderwerp. Fijn dat ik hier uh, mocht komen. Het is nog even woensdag 21 juni in Haarlem. Oh, ja. Doe Dankjewel. mee. Dankjewel. Ja, nou word ik weer gewezen op het feit dat er muziek aankomt. En dat is Tulio de Piscopo van Stop Bion. Zo goed. Dit is weer een gezellig muziekje. Um, tegenover mij zit Sander Otten en we gaan het hebben over een nieuwe sportschool uh, in Aardehout. Ja, dat klopt. Er um, is, is geen sportschool in Aardehout. Nee, dat klopt. Er is zeker geen sportschool in Aardehout. Ik had zelf ook nooit gedacht dat het sowieso mogelijk was. Want er zijn nauwelijks bedrijfslocaties in Aardehout en Bentveld. Te vinden, ja. Ja, en uh, toevallig kwam dit eigenlijk op met aard. En uh, ben ik vanaf uh, december begonnen met daar een, een persoonlijke heldclub uh, te beginnen. En dat is sinds uh, eind april uh, geopend. Ja, ik moet even schakelen wat het is. Dus de Bentveldsweg. Ik rijd Zandvoort uit en dan? Ja, klopt, je rijdt Zandvoort uit. En op een gegeven moment heb je Label, de flinten. Ja. En dan ga je links bij de stoplichten. En dan ga je die straat in dat dan heet de Bentveldseweg. Ja. En dan rij je hem helemaal door. Dan ga je eigenlijk richting Overveen. Naar die bocht zo? Ja, dat klopt. En op een gegeven moment kom je daar bij de makelaar, heb je daar bij een hoek zitten. Ja. En daar uh, rechts zit ik. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n locatie had kunnen krijgen, maar uh, ik ben er helemaal blij mee. Met... Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, het is natuurlijk een, een, een, een heldclub in een nogal rustige buurt, moet ik zeggen. Klopt. Um, ben, ben je daar al een beetje bekend? Ja. Het is, uh, het is, het is natuurlijk niet een, uh, een, een winkellocatie. Nee. Vroeger zat er wel de Oude Spa. Dat is natuurlijk wel bij heel veel mensen bekend daardoor. Het was natuurlijk vroeger een, de gebouw was vroeger een, een klein supermarktje. Um, maar het, het mooie hiervan is, is natuurlijk, je werkt natuurlijk bij de mensen. En je, je werkt natuurlijk met de mensen. En het voordeel hiervan is, ik zit letterlijk gewoon in hun woonwijk. Dus ik merk ook gewoon, ik heb cliënten die komen gewoon langs. En die hoeven maar naar 10 meter te lopen, 20 meter te lopen. En ze kunnen al sporten na hun huis. Ja, dat, Het is natuurlijk niet echt 1, 2, 3 wat je zo kan vinden. En ik kan me voorstellen dat uh, mensen uit uh, Adenhout en Bentveld... die moeten naar Haarlem of naar de Randweg of naar Zandvoort. En nu is er een club uh, in de buurt. Ja. Dus daar gaan ze dan uh, gebruik van maken, denk ik. Um, er staat hier, je persoonlijke heldclub in Adenhout. Hoe, hoe persoonlijk is dat? Heel persoonlijk. Ik werk puur alleen één op één. Uh, duo of in small groepverband. verband, dus tot en met vier man. Mm -hmm. En uh, daarin werken we eigenlijk in 90 minuten blokken. Uh, pure in privé. Dus dat betekent er is eigenlijk geen inloop mogelijk uh, vanuit daar. Je moet gewoon puur op afspraak, is er gewoon puur getraind. De ruimte is voor mij en, en, die cliënt, en de klant natuurlijk zelf. Dus dat betekent dat ze helemaal voorzien worden van natuurlijk uh, volledige focus op de leiding, in volledige rust. In hypermoderne apparatuur en sportgelegenheden. In, in trajecten wat echt helemaal tot de persoon gemaakt wordt. Van programma's tot natuurlijk het aanbod van voeding en training. En ook de coaching er buitenom. Het is eigenlijk een beetje een, een personal training idee. Nu? Ja, dat is zeker. Maar, maar ook met small groups. Ja, zeker. Want het gaat echt onder begeleiding voor, voor, voor de cliënt, natuurlijk zelf. Mm -hmm. En uh, dat wordt puur eigenlijk gebaseerd, zoals ik zelf natuurlijk al zei, in personal training verband. Dus één op één duo of small group verband tot vier personen. Ja, de, de, nou, je zegt het zelf al: je kan niet even naar binnen een uurtje sporten. Nee, dat is alleen mogelijk op basis van. Als je zegt van ik heb. Uh... Ik zou graag dat uurtje willen sporten, dan kan dat wel. Dan nou kan het wel. Dan, dan hebben we natuurlijk private gym. Dat betekent dat je gewoon eigen privé kan sporten. Uh, maar dan moet er ook gewoon geboekt worden. Het is echt gewoon een ruimte... Ja, ja. Uh, in de rust, in aardehout uh, en omgeving. Dus natuurlijk voor Kennemerland natuurlijk ook. En voor Zandvoort, dus. En dan kan je puur gewoon werken aan je doelstelling zelf. Op gewoon een andere manier. dan dat het eigenlijk nog niet er is. En dat, ik, is, uh, dat, valt, dat slaat heel goed aan. Nu jij verteld hebt waar het is, uh, gaat er mij een lampje branden over dat pand. en ik zie die foto's hier. Ja. Maar dat ziet er toch wel wat groter uit dan dat ik dacht. <laughs> is, is daar achter een hoop ruimte? Ja, klopt. Uh, zoals ik al zei, ik had nooit verwacht deze ruimte eigenlijk te kunnen krijgen. Ik had niet verwacht dat het zo was. Uh, we hebben eigenlijk vanaf januari zijn we eigenlijk gaan verbouwen. Uh, dus er is natuurlijk heel veel, heel veel gedaan, apart van het binnenterrein is natuurlijk ook het buitenterrein gedaan. Uh, en dat zie je natuurlijk ook wel terug, ja, hier in de foto's. Uh, kun je kunnen natuurlijk de mensen thuis natuurlijk helemaal niet eens wat je zien. Uh, ik, ik neem aan dat ze naar www.catpure.nl gaan uh, ja, en dat ze daar wel foto's <laughs> zien. Ja, dat, dat gaan we zo nog wel even herhalen. Ja, dat klopt zeker. Uh, het is voor de, we hebben op de basis voor die tijd van, de, van, een, van een krachtruimte, een cardioruimte, in dit geval natuurlijk een, een, een kleedruimte. En een buitenterrein, zoals je natuurlijk zelf natuurlijk ook ziet hierop. Uh, waar je gewoon de buiten op, apart van natuurlijk trainen, ook gewoon de rust kan opnemen. Uh, die rust. Ja, gewoon. Het is ook voor de buiten, om het is ook voor, even voor relaxatie, ja. het, om te oh, nee. rust te komen. Om gewoon even die, die afwisseling van de atmosfeer te hebben, van uh, trainen, maar ook eventjes de rust. En dat maakt deze omgeving, mm -hmm. ook de locatie, zo uniek. En, als ik, en dat ik daarin mijn werk uit mag kunnen voeren, dat dit alleen maar veel bevorderder voor mij en natuurlijk die cliënten. Dus werk je alleen? Ja, ik werk volledig alleen. In, uh, in dit geval natuurlijk uh, uh, mijn bedrijf. De buitenom heb ik natuurlijk ook mensen die natuurlijk uh, van buitenaf assisteren, Maar ik doe echt puur alleen de trainingen zelf. Want ik wil echt alles zelf gewoon in ja, controle ja. houden. Want uiteindelijk mensen werken mensen met mij. En uh, ik werk het liefst gewoon heel dicht mogelijk met mijn cliënten. Maar ik kan me voorstellen, uh, uh, jij werkt 8 uur per dag als het goed is. Dat er iemand anders zegt van nou oh, kan ik bij jou niet uh, mee komen werken. Ja. En dat hij ook zijn eigen klanten meeneemt of, of haalt? Dat kan, dat, kan. dat kan natuurlijk, maar dat is misschien niet ooit iets voor de, to voor de, nee. voor de toekomst. Uh, maar voor nu wil ik het gewoon heel simpel: de kwaliteit staat bovenaan. Ja. Dus de meer je massa je gaat draaien, dus des te meer van tien keer ja, nee, dan, dan, ten koste ja, gaat het nee, van nee, eens, de kwaliteit. Eens. Um, even samenvatten, want Corrie gaat straks een muziekje draaien. nog twee minuten zegt hij. Um, ...opgeven voor uh, sporten bij jou. Ja. Yeah. Hoe gaat dat? Nou, wat wij doen. Je gaat eerst gewoon even naar de website. Of je kan bellen naar uh, 06 uh, 2911 0081 Of een mailtje sturen naar info.purehealthclub.nl. Of even naar de website getpure.nl gaan. www.getpure.nl Klopt. Daar heb je heel veel informatie natuurlijk over wat we allemaal te bieden hebben. Van persoonlijk tot duo. Maar natuurlijk ook op de coaching. Natuurlijk op afstand. Geheel wat natuurlijk bij jou natuurlijk het beste is. Raad ik je altijd aan om eventjes te kijken natuurlijk voor informatie. Vervolgens ja. kan je kijken om een proefvraattraining en kennismaking aan te vragen. En uh, dan uh, nodig ik gewoon uit daar op locatie. Zeer, voor een gesprek. Voor gesprek gaan we kijken hoe ik jou natuurlijk het beste kan helpen. Uh, vervolgens gaan we natuurlijk kijken naar uh, wat natuurlijk het beste plan is, wat realistisch is. En dan gaan we van daaruit gewoon te werk. Uh, op De meest positieve, maar het belangrijkste meest efficiënte en effectieve manier die mogelijk is. Blij dat je er was, want ik vind het ontzettend leuk dat daar uh, een sportclub is. Het, het verraste mij op. De verbouwing heb ik overigens wel gezien hoe ik al langs zei. we het zeker maar later. Hey, uh, bedankt Sander. En uh, nou, als het een beetje uh, loopt, dan kom ik terug hoe het, uh, hoe het verdere verloop van de zaak is. Nou, het loopt zeker. Nou, in ieder geval bedankt voor je tijd en uh, ik wens je nog een heel fijn weekend. Dank je wel. Top. No. Zandvoort, Zandvoort. Eerst lekker uitwaaien...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 Ho che visto se lo cresco mi scoppia Ah ah a parla amore comincia tu Ah ah a parla amore comincia tu Scoppia scoppia mi scoppia Scoppia scoppia mi scoppia ancora Scoppia scoppia mi scoppia ancora Liebe liebe liebe lei E ho disatto di bene vai Scoppia mi scoppia Scoppia scoppia Stop, Yesterday my life was filled with rain. Sunny.